Hier moet de piano-muziek komen. Oh nee, niet piano. Dit is Deze Week in Tablets. <laughs> oh, leuk dat jullie luisteren naar Deze Week in Tablets. Aflevering 27, 28, zoiets. Het is 3 april en uh, Deze Week in Tablets wordt deze week opgenomen vanaf een tablet. Dus uh, eventjes geen uh, leuke intro-muziek en dat soort dingen. Want Martijn gaat hem zo meteen in elkaar schroeven. En... Uh, die heeft die bestanden niet uh, beschikbaar. Dus uh, volgende week weer een uh, netjes uh, aflevering met een leuk deuntje aan het begin. Martijn. Ja, ik ben er. Oh, wat voor een uh, tropisch oord ben jij op vakantie geweest, jongen? Nederland. Dat was me echt uh, <laughs> fantastisch. Blauwe zee, strak blauwe lucht. Fantastisch. Lekker, ja. Daarom hebben we vorige week natuurlijk eentje overgeslagen, want jij was op vakantie. Ah ja, vakantie. Hè? Werkvakantie noem ik dat dan. Noemde je dat een werkvakantie? Ja, want ik heb uh, redelijk wat afspraken gehad en uh, dit, dit, ik ben nu pas uh, weer aan het, aan het uh, uitademen, zeg maar. Oké. Okay. <laughs> het was een druk weekje, maar uh, nee, ik heb het goed naar mijn zin gehad in Nederland en uh, we zitten nu weer in het uh, verre Toscane. Mm, en wat voor weer hebben we? Ik uh, denk een beetje hetzelfde als bij jullie, ik weet niet, maar ik heb het hier bewolkt en uh, soms een beetje regen, maar wel 20 graden. Oh, lekker, hier is het <laughs> 20 graden hoor. Vorige week was het echt mooi dat jij er was, uh... ja. Uh, en uh, nu is het toch weer kouder. Nou, oh, jammer. Maar goed. Oh wel. Goed, uh, eventjes meteen wat disclaimers. Uh, ik zit dus uh, op dit moment op een tablet uh, dit op te nemen. En ik zit uh, op een zevende verdieping ergens in een rookruimte. <laughs> dus <laughs> hopen dat het niet de mensen binnenkomen en uh, er doorheen gaan zitten kletsen. Uh, jij woont naast de kerk, dus uh, wie weet horen we die ook nog een keer voorbij komen. Precies. Maar uh, we hebben toch weer wat uh, dingetjes te bespreken. En om daar nog een week op over te slaan was ook weer wat overdreven, leek ons toch? Ja precies, we zitten al op dinsdag, dus we hebben het alweer een, een dag vertraagd. Maar uh, we gaan aan de gang. Oeps. <laughs> Zo, uh, wat zijn de dingen die we gaan bespreken deze week? Ja, we kunnen natuurlijk niet om jouw uh, fantastische review van de iPad heen. Hè? Uh, de, die heb jij ja. uh, van de week geplaatst, op zaterdag volgens mij. Uh, en, en daar moeten we het natuurlijk even over hebben. Je hebt ook een, een aantal leuke uh, covers uh, voor de iPad gereviewd. Uh, voor de rest heb ik de Huawei MediaPad uh, vorige week gereviewd, even tussendoor. Uh, we kijken natuurlijk naar een aantal applicaties van Nathan en uh, we gaan ook nog even natuurlijk in op Android updates en uh, welke tablets we momenteel prefereren. Aha, dus Android heeft het nog steeds niet opgegeven, begrijp ik? Uh, blijkbaar niet. <laughs> nee, nee gekke geit. Oké, okay, uh, nou ja, die iPad review, um, ik weet niet of je gelezen en gezien hebt. Ik weet niet of ik heel veel bijzondere dingen heb toegevoegd uh, in vergelijking met andere reviewers. Uh, het is een mooi ding, het is de beste tablet die je kan kopen. En uh, ik zie het, als je het vergelijkt met een iPad 2, zie ik het meer als een configuratieoptie. Uh, dat staat ook in mijn review. Uiteindelijk uh, is het scherm is echt super mooi. De camera is verbazingwekkend goed. Uh, hij is toch uh, wat sneller hoor, dan, uh, ja. dan de iPad 2. En... Uh, ja, verder is het gewoon nog steeds een iPad... en dat uh, is dus ook wat ik in mijn review heb gezet. Uh, je kan nu een iPad kopen vanaf 399 euro... en als je 80 euro meer betaalt... dan heb je een iPad uh, met high-resolution scherm, zeg maar. Um, maar het is nog steeds de beste tablet-ervaring... wat mij betreft, die je kan kopen. Maar jij zegt ook van uh, dat Retina-display... dat zie je eigenlijk pas als je er een tijdje mee aan het werk bent. Ja, ah, kijk, je ziet het wel meteen, hoor. Als je, als je zodra je dat ding grijpt... en uh, meteen erop gaat zitten staren, zeg maar... Dan zie je wel dat het super scherp is. En je ziet het ook aan vooral aan kleuren. Dat valt ook erg op, zeg maar. Dat de kleuren mooier en beter zijn. Mm -hmm. um, maar ja, dat, misschien uh, ging ik dat met een wat iets te hoge spanningsbogen in, zeg maar. Maar dan denk ik van ja, oké, okay, ja, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik had nooit het gevoel dat de iPad 2 kut was, zeg maar. Hè, qua scherm of de iPad 1. Ja. Um, en dan gebruik je dat een dag of twee, drie. En dan pak je eventjes de iPad 1 die er nog naast je ligt. En denk je, holy fuck, weet je, wat zie ik nou? <laughs> en ik was bij de, bij de om binnen gestruind eventjes. En uh, even bij de laptopjes kijken. En uh, ik kon gewoon niet een laptop kopen, omdat ik die schermen zo lelijk vond. Dus je wordt wel snel verwend door, kennelijk. Ja, precies. Ik ben ook uh, vorige week even de Dixons was volgens mij binnengelopen. En toen uh, lagen er ook uh, iPads naast elkaar. iPad 2, iPad uh, 3 noem ik hem even. Um... En als ik dan uh, het homescreen zag, dan kon je het zien inderdaad. Want dan had je die met, met de icoontjes met de titeltjes daaronder. Die zijn iets scherper. Maar zodra ik een filmpje opstartte... is het voor mij, was het verschil eigenlijk niet waar te nemen. Ja, maar ja, dan vergelijk je ook iets wat je niet met iets kan vergelijken. Want film, die staat er in een bepaalde resolutie op. Mm -hmm. Je kan, als je een film op hoge resolutie moet, wil zien... op zeg maar retina-display-resolutie... Ja. er zijn geen camera's die dat opnemen... behalve de Red, Epic en weet ik voor allemaal... Maar als je dat op die manier wil vergelijken, dan moet je eens een keer op Vimeo kijken. Daar hebben ze een paar prachtige stop-motion video's. En daar kan je het wel heel duidelijk aan zien. Ja. Maar ja, dat is dus niet het juiste, uh, de juiste content om dat te vergelijken. Nee, maar dat zie je wel heel veel voorbij komen. Ik, zie, nou, ik heb uh, meteen na de lancering volgens mij, in de VS, zag ik een aantal video's voorbij komen... waarin mensen gevraagd werd het verschil tussen, uh, tussen de iPad 2... of tenminste aan te wijzen welk is de iPad 2 en welk is de iPad 3. Mm -hmm. En hun werd ook gewoon een normale video voorgeschoteld. Een 1080p video, denk ik. Ja, maar ja, dat is precies dat, wat ik zeg. Dat, dat is... Ja. Dat, dat, dat, is, dat is precies wat ik zeg. Dat is uh, niet het juiste ding om het ermee te vergelijken. Nee. Dat is niet uh, het ding waar hij waar de, de winst haalt, zeg maar. Okay. De winst wordt behaald op bij teksten en bij saturatie van kleuren. Dus dat kan je wel zien, maar dat kan je slecht zien. Als je buiten staat natuurlijk, want dan is een iPad-scherm of welke... Tabletscherm is dan sowieso beroerd, zeg maar, mm. buiten. Ja. Dus dan kan je... De saturatie zal je niet echt opvallen. Maar je hebt gelijk, hoor. Wat, ik, wat, ook je, wat je zegt aan het begin en wat er in de review staat. Het is iets waar je uh, pas na een paar dagen echt uh, de waardering voor op kan brengen. Zeker als je naar iets anders kijkt daarna. <laughs> ja, precies. De, de, dat, dat kan ik geloven, inderdaad. En die camera, dat, die heb je al veel, veel gebruikt? Ja, ja dat, uh, ik neem aan dat je de foto's hebt bekeken. <laughs> en... Uh, ja, dat werkt prima eigenlijk. Okay. Het is alleen jammer, want ik wil reviewtjes met dat ding gaan opnemen. Want daar zie hij meer dan goed genoeg voor. Yeah. Alleen als ik een iPad review of een iPad cases review, dan uh, kan ik natuurlijk moeilijk uh, dat met mijn iPad doen. Dus om er nou nog een eentje bij te kopen <lacht> lijkt, me, lijkt me net wat overdreven. Dus uh, oh. dat doe ik nog even met de normale camera. Maar de volgende Android tablet, uh, die review ik waarschijnlijk gewoon vanaf de iPad. Nou, ik ben heel benieuwd. Hartstikke mooi. Ik ben ook benieuwd of het gaat werken. Ja. En qua covers. Uh, je, je, heb jij een aantal uh, bekeken en, en jouw favorieten uh, gekozen? Uh, ja, nou ja, ik heb nog niet echt mijn favoriet, want ik heb er nog maar vier, zeg maar. Ja, nou, vier, ja. ja. Precies, ik weet hoe dagelijker het is hoor. Maar uh, mijn favoriet op dit moment is de, die uh, Choice-cover of zo, Zoix, zo zo weet ik hoe je dat uitspreekt. Ja. Uh, staat er ergens op je site. Uh, dat is mijn favoriet. Uh, de Marwer heeft ook zo voor... Ja, Wat even, kijk gewoon in die reviews. Dan ga ik niet zitten herhalen. Uh, die staan op YouTube. In uh, youtube.com slash tabletsmagazine. Uh, ik, zal van de week, uh, ik maak morgen nog een andere review van een case. En dan prop ik ze wel even in een playlist. En dan uh, kunnen mensen het gewoon zelf even nakijken. Mijn favoriet van de drie is op dit moment... Uh, denk ik nog steeds die blauwe. Oké, okay, oké. Okay. Ah ja, ik kan me, kan me voorstellen dat dat, dat dat juist een van de lastige dingen is, want hoeveel covers zijn er wel niet voor de iPad? Ja, dat is juist het voordeel: je kan het zo gek niet bedenken of, je, of er is er wel eentje. Nee, precies, maar je ziet er zoveel voorbij komen dat je, mensen zeggen wel eens: ik zie door de tablets het bos niet meer, maar um, of hoe noem je dat dan? Maar, ik, maar die covers dat, die zijn er nog veel meer dan een tablet zelf. En uh, wat is kwaliteit, wat is geen kwaliteit, dat is van tevoren zo lastig in te schatten natuurlijk. Ja, precies. Laat dat nou de reden zijn dat ik die reviews voor die mensen maak. <laughs> precies. Je springt in op alle vragen van de consumenten. Ja, ik bedoel, het is toch opvallend dat een, een, een redelijk obscuur merk als Zoijtjes of zo, weet ik veel, nooit van gehoord dat, ja. meer views heeft op YouTube dan de review van de Acer van de Iconia ofzo, of hoe heet dat ding, media ja. MediaPad. But... Ja, dat vind ik dan toch wel opvallend. Dus ja, daar is gewoon meer vraag naar, zeg maar. Absoluut, absoluut. Ja, nee, en die zie je ook niet veel terugkomen. Kijk, een iPad Review, uh, die heeft bijna elke, elke website momenteel wel. En mm -hmm. uh, groot, groot gelijk. En maar daarom is inderdaad... het moeilijk om nog iets aan toe te voegen, zeg maar. Ja, precies. Ja, maar goed, wat ik al zeg, dan, dan zijn juist die koffers interessant voor mensen. Want er wordt niet heel veel aandacht aan besteed. Nee, dus uh, uh, bedrijven kunnen ons koffers sturen. Ik maak er een filmpje van en dan uh, geven we die koffer weg. Ja. ja. Als het even kan, als het even kan. Dus die van morgen, die uh, ga ik reviewen. En die wordt dan weggegeven. Alleen moeten we alleen nog eventjes uh, de website zo in elkaar schroeven dat het werkt. Uh, de manier waarop ik dat wil weggeven. Okay. Maar dat uh, komt vast wel goed, toch? Ja. ja. Oké, okay, uh, even snel nog wat uh, andere Apple onderwerpjes, onderwerpen. Um, 98% van de gebruikers van de iPad 3 is tevreden tot zeer tevreden. Waarvan 82% zeer tevreden. Ja, nou, uh, dat... is dat opvallend? <laughs> nee, denk ik, of wel? Nou, uh, ja, de, de iPad 2 was 75%. Ja, het, is inderdaad, ja, dat, dat, het verschil tussen de iPad 2 en de nieuwe iPad vind ik wel opvallend, inderdaad. Want, want die, die was ook al, al jezus populair. Ja, precies. En die was uh, echt nieuw, ja, hoe, hoe zeg je dat netjes, maar die had echt een upgrade. Ja, en toch is dat, is dat, ik kan me nog herinneren dat ik de eerste maanden mezelf ook voor de gek heb zitten houden. Ja nee hoor, de iPad 1 is echt goed genoeg hoor. Ja. Dus dat was eigenlijk net als met de iPad 3, het precies hetzelfde als met de iPhone 4 en de iPhone 4s. Van uh, de eerste weken, maanden uh, hoor je mensen van ah, je kan ook met die andere nog goed uit en dat is ook waarschijnlijk ook helemaal wel gewoon waard zeg maar. En voordat je het weet slijt Apple eigenlijk zichzelf met het nieuwste product als als benchmark zeg maar in je hoofd. Dus na een paar maanden is die iPad 2 nog steeds supergoed, zeg maar... en nog steeds goed genoeg... maar vergelijk je alles, alle nieuwe dingen... de Transformer, C400 of zo... Mm. die wordt zo meteen vergeleken met de iPad 3. Ja, precies. Ja. Dus die dingen die slijten als benchmark in je hoofd, zeg maar... en als dat eenmaal, zeker heel breed... over, over alle gadget-sites en blogs... en in, in je eigen hoofd en bij je eigen vrienden, familie... en dat soort dingen... hier in de podcast zal je het soms voorbij horen komen... Ja, dan is dat toch een soort... Elke keer is het een soort reclametje. Hè? En dat, uh, uh, dat is dan ook de lat die je legt, zeg maar. Waar we het ook eerder over hebben gehad. Mm -hmm. ja. ja, en natuurlijk het, het uh, rutina-display als meest populaire feature. Nou goed, dat was wel te verwachten. Mm -hmm. uh, wat ik wel opvallend was, is dat de, de, vond is dat de batterijduur op nummer 2 staat. Want die... Ja, die batterijduur is goed hoor. Ja, die, die is wel goed, maar die, die is toch niet... Ja... Het is net hoe je het bekijkt, want door het hogere resolutie retina display wordt er meer stroom getrokken uit de batterij. Maar hij is op hetzelfde niveau gebleven als van de iPad 2. Ja, maar tien uur makkelijk kan je hem gebruiken, zeg maar. Oké. Okay. En dat is dus non-stop, hè? Dus als je meer dan tien uur per dag met je, met je handen aan de iPad zit. Dat is best veel. Ja, dan ben je gewoon blij dat hij op is, volgens mij. <laughs> Even rust, ja. Ja, nee, nee, nee, maar dus serieus. Kijk, uh, ik snap dat hij niet... Hij is niet langer dan de iPad 2, kan niet, kan niet gebruikt worden. Nee. Aan de andere kant, de iPad 2 was wel absoluut het grote voorbeeld. Nog steeds, hè. Uh, er zijn nog steeds geen tablets die net zo lang aanstaan, behalve de Transformer Prime. En dat is de enige, en dat is volgens mij ook alleen maar... als je hem op een gegeven moment, na een uurtje of acht, aan het dock aansluit. Ja, precies. Maar heb, jij, ja, dat... heb jij daar geen, want uh, je hebt hem nou al een tijdje, uh, niet ja. ervaren dat het, dat het extra lang duurt om dat ding helemaal op te laaien? Ja, veel langer? Ik... Ah, langer, volgens mij was de iPad 2 uh, was volgens mij een uurtje of vier of zo was hij wel vol. Ja. En deze duurt vijf en een half, zes uur. Oh, dat vind ik nog niet eens zo lang. Nee. dat het... nou, ja, waren, waren van die klachten van, oké, okay, uh, minimaal dubbel zo lang. En, uh... Tuurlijk, maar dan kan ik je uitleggen, dat is gewoon linkbeet. Kijk, Apple, die, het is aan de ene kant natuurlijk een be beetje vervelend. Kijk, ze zijn, er is iets positiefs. Ze zijn namelijk absoluut de meest populaire uh, tablet. Maar ook uh, als het over, over smartphones gaat, over een enkel model, zeg maar. Ja. Is de iPhone, nou, dat is enkel model, is super populair. En het is het, uh, de hoogste boom, zeg maar, die vangt het meeste wind... En als die iets uitkomen... zoeken al die mogolen op het internet... zoeken zo hard als ze kunnen... naar dingen waar ze over kunnen vallen... om, om, te, om te klagen over, die, over dat nieuwe Apple-product. Maar ook oh, dat is niet nieuw of zo. Hè? Dat gebeurt gewoon met ieder... Elk, elke launch is er iets wat niet... Wat niet naar tevreden is. Bij de iPad 2 was het... Uh, de backlight bleeding. Mm -hmm. iPhone 4 was het... de death grip. Um, zo, en en ja, niet alles precies. terecht. Hè? Niet alles onterecht, maar... Er wordt gewoon zo hard gezocht als het kan. En bij de iPad 3, of in ieder geval de nieuwe iPad in dit geval... is het gewoon tot belachelijke hoogtes gestegen. Want er werd gehaald over de warmte van dat ding. Dat dat ding het lef had om 6,5 uur of zes uur erover te doen. Uh, om op te laden. Echt pure, pure onzin. En dat was gewoon alleen maar omdat iedereen die niet een iPad heeft gekocht... of die een Android-tablet uh, heeft of wat dan ook... of die gewoon niet in de markt is voor zo'n ding... of dat die lekker tegen... Apple aan wil trappen, die vindt het interessant om te lezen waar Apple nu weer gefaald is. Alleen het is gewoon onzin. Ja, precies. Maar goed, dat, dat vinden dan diegenen die geen Apple-fan zijn. <laughs> weer apple fanachtig klinken. Ja, nou ja dat, dat, dat kunnen ze best vinden. Die mensen die, als ze, als, ze dat, als ze dat oprecht vinden, en ik heb het eerlijk uitgelegd nu. Wat ja, is die, nee, dat is ook zo. Het, het is, ik vind vijf en half uur, vind ik... Uh, Vind ik niet echt belachelijk lang. Het is jammer dat het langer duurt. Hè. Ik had graag gezien dat er een grotere uh, capaciteit lader bij zat. Ja, uh, het is geen geheim. Dat dus nee, ik... is ook zo. Maar uh, kijk, vijf uur, zes uur, zeven uur, dat vind ik niet zo'n niet zo probleem. Maar ik, ik zou het eerder een probleem vinden als ik hem s'avonds om twaalf om of één uur in de laaier gooi. en ik sta hem zeven uur op dat hij niet opgeladen is. Maar als dat gewoon Hierop. gedaan is, dan ja, boeien. Nee, en, en als mensen uh, een, een, een iPad hebben die dat doet, dan hebben ze gewoon een. een hebben ze pech, dan moeten ze naar de winkel, raden ze om voor een nieuwe, want dan hebben ze gewoon een foutief model. Ja. En hetzelfde gaat voor dat heet worden. Daar heb ik me ook zo aan <laughs> Vooropgesteld, omdat ik anders weer van jou het verwijt krijg dat ik een fanboy ben. Ik vind het jammer dat die wat warmer wordt, want het neemt wat van de illusie weg. Mm -hmm. Die iPad 2 was toch ook wel redelijk, uh, om in apple termen te blijven, magisch, weet je wel, dun en licht. En het voelde niet als een computer, het voelde gewoon als, als alleen een scherm. Maar ja, die dingen worden sneller en grotere batterijen en weet ik veel allemaal. En ik bedoel, we weten allemaal van onze laptops en dat soort dingen. Die dingen worden heet. Ja. Hoe sneller ze worden, hoe heter ze worden. En het is jammer, maar uh, de iPad, die wordt niet heet. Die wordt een beetje warm. Als ik een half uur dat Modern Combat online zit te spelen tegen allemaal van die gasten, dan is mijn iPad een heel klein beetje warm. Maar hij is niet eens zo warm dat het door mijn case... Uh, ik moet hem uit de case halen om te voelen of hij warm is ja, dus ja. dat is zin? niks om je druk om te maken nee ja, goed, uh, dat geloof ik meteen ja. en, uh, en trouwens degene die dat uh, de, de, die clickbaters linkbaters, whatever die dat de wereld in had gebracht, consumer reports mm -hmm. die hebben gisteren hun definitieve rapport uitgebracht waar heel stoot, uh, groot in staat van ja, uh, oeps, uh, nee hij wordt wel warm maar het is niet storend ofzo ja toen hun nieuws naar buiten kwam was het uh, ja uh, uh, vrijbal of zo wat ik veel uh, uh, dan gingen mensen grappen maken dat Apple een, uh, een magnetron voor je ballen of zo had uitgebracht of zo allemaal fut, allemaal onzin nee precies maar ik las ook van uh, dat dat hij in sommige momenten um buiten de deur in zonlicht, dat die een melding geeft van... Uh, ik ben overhit, leg me, leg me neer en over een half uur mag ik uur even je Ik zat met mijn iPad, uh, niet met een nieuwe, maar met mijn iPad 1 of 2. Ja. Ik was op een gegeven moment op een terras ergens, volgens mij een lemmer of zo... en uh, in de zon en dan lag dat ding gewoon... ik had iets laten zien en, er, en ik was gewoon met iemand op dat aan het drinken... dus ik zat niet de hele tijd op die iPad te spelen. Dus ik had wat laten zien en ik had daarna gewoon met het scherm omhoog op tafel gelegd. Mm -hmm. En toen hebben we uiteindelijk drie, vier biertjes zitten drinken daar in de volle zomer, en toen ging, drukte op de home -knop en toen stond hij van, oh, uh, oververhit, weet je wel. En dat is niet oververhit, er staat van... Hé, hey, hallo, ik ben 700 euro waard. Ik, uh, ik bescherm mezelf even om niet kapot te gaan. Vind je dat goed? Ja, ook vind je het niet goed? Ik ga het lekker uit, want uh, zonde van je geld, vriend. <lacht> <Wat> <lacht> Zo dat? kun je het ook ja. zeggen, ja. <lacht> ja, nee, maar dit is wat dat ding doet. Ja, ja, ja. ja. Die, in die test die ze hadden gedaan... zaten ze buiten in de zon aan een oplader. Nou, ik ben nog nooit op het terras geweest... waar je een oplader kan gebruiken... En een uur lang zaten ze uh, dat, dat, dat uh, hoe heet het spel, te spelen. drie kwartier, 45 minuten, dat uh, Infinity Blade. Ja, okay. ja, Eigenlijk, de conclusie is dan gewoon, je kunt niet met je tablet naar het strand en uh, een halve dag op het strand vertoeven. Nee, toe. maar dat, dat heeft niks met de batterij te maken, omdat het te warm wordt. Omdat het scherm gewoon kut is buiten. Ja, precies. Het is gewoon het is allemaal onzin. Uh, dus, uh, de, zo hadden we nog wel een paar van die dingen, daar laten we het niet meer over hebben. Uh, andere Apple-cijfers om af te sluiten, was dat Samsung en Apple samen. Heb je dat gelezen? Ma Ma als ik dat vraag. Hey Martijn, ja. als we de smartphone markt, als we daar eens over nadenken, Samsung en Apple. Hoeveel procent van alle winst is voor rekening van Samsung en Apple? Poeh, ik zou zeggen 73%. 95%. Wat de wat? <laughs> Precies, Apple 80, Samsung 15. Holy moly. Jezus, ja, oké, okay. dat is best zo. Dan hebben we het over smartphones, hè? Mhm. Mm oké. Okay. Maar ja, ik vond het toch uh, even wat je zo opvallend om het even erbij te melden. Want uh, holy moly. Ja, dat is wel opvallend, want smartphones heb je natuurlijk ook gewoon Nokia, die nog steeds best groot is. En HTC. Uh, ja, uh, uh, de, de, waar Nokia het goed op doet, uh, zeg maar in derde wereldlanden en dat soort dingen, zijn feature phones. Hè? Dus dat is een andere statistiek. Oké. Okay. Dus de smartphones die ze hebben, die tellen nu wel mee. Maar ja, er zijn er gewoon zeven mensen en Nathan die zo'n uh, Windows smartphone willen. Uh, weet je wel, die drie werknemers van MSN.nl in Nederland en Nathan. Dus, uh, uh, dus ja, dat snap ik wel dat die nog even zo op dit moment nog niet zo goed doen. Maar dat kan altijd nog veranderen, want het blijft een mooi ding. Ja, nou wat ik van Nathan zag. En hij is best uh, enthousiast over al die apps en dingen. Ik vind het er allemaal strak uitzien, uh, die Windows phone. Ja. Ik ben benieuwd of dat. Uh, Kijk, nog ik, uh, ik zeg altijd: Android is de beste keuze voor mensen die zo'n uh, zo ding willen uh, als een smartphone. Dan heb je gewoon meer keuze qua formaten en dat soort dingen. En dingen die je er eventueel mee kan als je de als je er tijd ervoor wil nemen. Uh, om uh, bijvoorbeeld route access of, of uh, siteloading van apps. Uh, als je te beroerd bent om te betalen en dat soort dingen. Mm -hmm. Dat kan allemaal op, uh, op Android. Uh, dus dan zeg ik van, ja, dan is iOS misschien wat minder. Aan de andere kant, als ik zou moeten kiezen nu tussen iOS uh, uh, of Android en and Windows Phone voor mijn mobiel, ja. neem ik een Windows Phone. Ja, precies. Maar goed, uh, we hebben al een Android ding, dus uh, dat is niet nodig. Maar uh, ik vind het hartstikke mooi, want mijn mobiel, zoals je weet, is gewoon uh, alleen om te bellen. En dan is zo'n zo simpele smartphone, even tussen aanhalingstekens, is best wel interessant hoor. Mm -hmm. Gewoon mooie vierkante tegeltjes, hartstikke duidelijk. Dit is telefoon, dit is uh, Skype. En uh, ja, het ziet er kek uit. Ja, absoluut. Hè. Qua interface uh, zou ik zo overstappen. Dat, uh, dat, dat sowieso, ja. maar, maar Android is, uh, is het beste smartphone OS, hoor. Dat, dat moet ik wel even... Dat is wel eerlijk, dat is wel zo, hoor, vind ik. Maar oké. Okay, um, Android, waar die niet goed in is, zijn in tablets, vind ik altijd. En uh, jij hebt een, een nieuwe uh, tablet. <coughs> geschreven. Had je 4.0 of 3.2? Uh, Huawei MediaPad heeft nog steeds 3.2, maar... Um, dat is waarschijnlijk dus de... de reden dat ik het gewoon niet gelezen heb, hè? Dan heb ik dat ge ge gezien. Oké, boeien. Wat maar op. Nou ja, dat, dat, zou je, dat had ik van tevoren ook uh, natuurlijk een oordeel van, oké, okay, dat, uh, dat gaat het niet worden. Maar uh, Huawei heeft ervoor gekozen om er heel weinig van tevoren op te installeren. Geen blootware, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus het is een heel kaal systeem, waardoor het redelijk stabiel is. Niet Ook allemaal... de browser? Ja, redelijk stabiel hm. allemaal. Ik heb bijna geen crashes meegemaakt, geen, geen lag, geen rare tafereelen in honeycomb zoals ik die wel vaker gezien heb. Dus dat viel me 100% mee. Oh positief. Da daarbij is een, uh, tablet heeft een resolutie van 1280x800 pixels, dus dat is, dat is redelijk hoog voor een 7 inch tablet, uh, vergelijkbaar met de Galaxy Tab 7.7 bijvoorbeeld. Hm -hmm. Um, dat is mooi als je bijvoorbeeld film kijkt of, uh, of game spelen bent. Um, maar als je dan in het besturingssysteem zelf gaat of in de browser gaat, kun je wel last krijgen van crashes. Maar je kunt de dus... resolutie naar beneden bijstellen. Je kunt kiezen voor hoge resolutie of normale resolutie. Als je naar normale <laughs> nee. resolutie gaat, dan uh, ik weet ik niet precies naar welke resolutie je gaat. Ik denk 1024, 768 of zo. Nee, uh, 69, 84 denk ik. Dat zou ook kunnen. Dat, dat, dat, is... dat stond er helaas niet bij. Maar dan, uh, dan werkt alles wel soepel. Dus je kan, je kan gewoon tijdens het werk overschakelen naar een andere resolutie voor het doel wat je, wat je wilt bereiken. Een Film kijken, games spelen, eh, browsen. Het is niet ideaal, maar het geeft je wel de mogelijkheid om, uh, om te kiezen. En ook een lagere resolutie uh, zorgt voor een langere batterijduur en dus een stabieler besturingssysteem. Ja, dat, dat, dat is een <lacht> leuke, leuke extra feature, maar ik denk meer dat het een. Uh, hoe noem je dat? Een. Uh, ...een gedwongen feature is om de, om de boel stabiel te krijgen. Ja, aan de ene kant ben ik echt super gecharmeerd door de oplossing. Want uiteindelijk ben ik ervoor van... ...oké, okay, als je mensen de keuze geeft van... ...hé, hey, we zijn stabiel en iets minder mooi. Uh, of um, iets mooier, maar niet stabiel. Ja. Dan, dan vind ik het een mooie keuze. Aan de andere kant voor een normale gebruiker... ...is het natuurlijk gewoon extra stappen en zo... ...die niemand tuurlijk, gaat nemen en niet tuurlijk. begrijpen en niet boeien... En, uh, maar, maar op zich uh, cool uh, En verder, uh, mooie hardware of niet? Uh, hardware, zit er, hij zit er qua uiterlijk heel, veel uit, uh, heel erg uit als de HTC Flyer Dus ook zo drie van die, uh, of, hoe noem dat? Van die uh, driehoekjes aan de achterkant, onder en boven En waar je van de onderste open kan klappen en je SD-kaart en je SIM-slot in kan stoppen Je hebt de HTC Flyer gehad toch? Ja, maar ik weet niet zo goed wat de driehoekjes zijn Ja, van die klepjes achterop, gewoon uh, onder en boven Oh, dat herinner ik me niet meer, maar dat zal best. <laughs> maar goed, dat ziet er inderdaad wel uh, fraai uit. Chrome uh, afwerking, niet de dunste, niet, niet de dikste. Uh, redelijk mobiel en dat is, dat is eigenlijk wel belangrijkste, de belangrijkste conclusie van, van die Huawei MediaPad. Het is een hele mobiele tablet met alles erop en eraan. Uh, van USB, HDMI tot microSD. Um, en een redelijk stabiel besturingssysteem in vergelijking met andere Honeycomb tablets. En 7.7 en dat soort formaatjes zijn. Ik vind het leuke formaatjes. Ja, absoluut. Deze kun je echt ergens mee toenemen. Dat heb ik ook gedaan. Die kun je gewoon echt in je binnenzak stoppen. Dat vind ik gewoon heel fijn. En dat, dat doe ik gewoon minder snel met het Transformer Prime of een uh, Galaxy 10 1 Ja, en, en, en mijn iPad gaat, bijna, uh, gaat regelmatig mee, zeg maar. Mm -hmm. Maar wel altijd in een tas. Ja, precies. Je hebt er iets extra's voor nodig vaak. Ja, ja, ik heb wel mooie cases eromheen zitten, hè, want ik koop me helemaal schil en die kloten. ook oh, ja. maar, maar, maar ik ga dus niet met zo'n case over de straat lopen. Nee, precies. Oh, even, even serieus, hè? Uh, ze wouden me zo'n case opsturen. Die kon draaien of zo, maar daar stond aan de achterkant zat er dan een soort grote cirkel... zodat je het Apple-logo kon blijven zien. Ik heb gezegd van, weet je wat, ik ga toch zeggen dat ik dat fucking retarded vind. Dus uh, nee, die doe ik niet. Ja, want er zijn mensen die dat interessant vinden, of die het ja, belangrijk ja, vinden. En dan had je met de iPhone ook. Ik, ik, ik, ik heb niks met maken. Ik hoef dat Nik ook niet te zien, hoor, maar... Nee, als ik, als ik dat ding, wie weet, uh, mail ik ze van, oké, okay, stuur maar op... maar dan uh, doe ik er een sticker achter of zo, of een plaatje van uh, Android of zoiets... Windows logo of zo, uh, weet je, ik ga toch niet met je ding over, want als er zo'n grote ronde cirkel omheen zit of een uh, ronde cirkel lol, uh, als er een cirkel omheen zit, sorry, dan is het ook echt zo van, kijk hier, kijk hier naar mijn Apple logo, bitches, <laughs> echt hoe dan? Um, Oké, okay, maar wat kost die hoe hoe wij? Dat is een hele goede. Kom ik over tien seconden op terug. O om en erbij... Om de nabij nou, de 349 euro. Holy moly. Ja, maar er zit 3G op standaard, hè? Dus dat betaal je meestal wel wat meer voor bij een menig tablet. Ja. Dus, okay. uh, Nou ja, reden redelijk complete tablet, dus uh, viel me niet tegen. Oké, okay, kijk eventjes hoe lang de opname duurt. Want we gaan nu naar Nathan uh, luisteren. Dus dan is het makkelijke knippen zo meteen voor jou. <laughs> yes, doen we. Hey Sam, Nathan hier met uh, een paar appies uh, voor jullie uh, podcast. Uh, ik wilde beginnen met uh, Ziggo. Die heeft een uh, iPad-app geüpdate. En wat kan je er nu mee? Uh, nou, je kan zeg maar, de programma's aantikken uh, die je aan het kijken bent. En vervolgens kan je gelijk alle tweets lezen over dat programma. Uh, daarnaast kan je heel de gids uh, naar eigen wens indelen tegenwoordig. Uh, dus uh, Alleen de zenders erin zetten bijvoorbeeld die jij interessant vindt. En ze geven de mogelijkheid om uh, live tv te kijken. Uh, even kijken, 12 centers, uh, met 12 zenders kan je dat doen. Uh, uiteraard in Nederland 1, 2 en 3, uh, RTL 4 geloof ik, uh, maar ook Eurosport en nog een paar. Uh, leuk, alleen die laatste toevoeging uh, die werkt bij mij, uh, werkt hij nog niet. Dan loopt hij iedere keer vast uh, en zegt hij dat het uh, op dit moment niet mogelijk is om live te kijken. Dus dat is wel jammer. Maar goed, mocht het gaan werken is het natuurlijk uh, uh, super. <coughs> Sorry. Uh, tegenwoordig zie je het reclames van KPN geloof ik op tv, dat je live tv kan kijken, dus uh, Ziggo speelt daar goed op in. En ik wil er nog twee apps bespreken. dat is Paper, die staat nu op uh, nummer 1 uh, in de hitlijsten van de iPad. Uh, een gratis app waarmee je kan tekenen en uh, notities kan maken. En een mooi uh, geanimeerd uh, tekenboek. Alleen het enige jammere daarvan wel is dat je denkt dat hij gratis is. Maar vervolgens als je hem echt volledig wil gebruiken moet je uh, geloof ik minimaal uh, iets van 6 euro besteden. En dan kan je alle pennetjes en potloden uh, gebruiken die je wil. En in de gratis versie heb je geloof ik alleen een pennetje tot je beschikking en een paar kleurtjes. Uh, dat is een goede marketingtechniek, denk ik. Uh, want hij staat op één uh, in de hitlijsten. Maar ja vervolgens uh, als je hem echt wil gebruiken moet je er dus uh, wel flink voor betalen. En je kan hem ook geloof ik per potloodje kopen en dan schrijf ik 1,60 per potloodje. Dus nou, ik vind het een hoop geld uh, een echt alternatief om echt te tekenen op je iPad heb ik nog niet gevonden. Misschien heb je een app zoals uh, als, uh, Skitch, uh, wat je kan gebruiken. Alleen ja, dat dus is tekenen natuurlijk beperkt. En ik kwam een app tegen uh, Taposee. Een leuke app waar je een soort notitieblok hebt waar je alles in kan stoppen van uh, webpagina's tot uh, geluidsfragmenten, uh, uh, uh, foto's. Uh, eigenlijk alles kan je erin stoppen. Uh, leuk, enige jammer is dat die wel uh, ook iets van 2 euro kost en dat die eigenlijk onder de minuut zowat uh, eruit schiet. Dus uh, die zou ik in ieder geval ook nog niet uh, downloaden. Pas uh, als ze een keer met een goede update komen dat die niet iedere keer uh, vastloopt. Uh, nou goed, dat waren ze eigenlijk weer voor deze week. Uh, nou, ik, zie, ik spreek je volgende week weer. Hoi. Oké. Okay. Nou ja, uh, ziggo, hè. Jij hebt KPN. Yep. En uh, daarmee kun jij live tv kijken op je iPad. Yep, en dat doet het veel, jongen. Ja? Nee, maar. Uh, <laughs> nee, uh, als ik tv kijk, is het echt serieus? Ik kijk echt zelf tv, TV's zeg maar. Ik kijk wel series en zo. En ja. ik heb Netflix, maar op tv kijk ik uh, soms een keer Pauw Witteman en uh, de wereld draait door en het nieuws en dat soort dingen. Mm -hmm. en, en, en schaatsen. En, en negen van de tien keer uh, uh, pak ik mijn iPad en dan airplay ik hem gewoon. Oké. Okay. Uh, dat is het makkelijkste. Mm. Want ik heb, ik heb van die grote computerschermen aangesloten op Apple TV. Ja. Zodat ik uh, uh, ja dat gebruik ik veel, en maar ook wel eens op bed of zo. Het is, uh, werkt prima. En Siggo uh, schijnt ook wel te werken, alleen sommige mensen klagen dat hij niet uh, stabiel is. Ja, mij verbaast het zo dat UPC nog helemaal geen bal doet aan dat, dat, dat, dat tablet smartphone gebeuren. Ik snap daar helemaal niks van. Uh, ja, ik weet het niet. Uh, ik moet ze zelf weten. Ik heb, ik, ik heb niet KPN genomen omdat ze dit wel deden, maar ik ben wel blij dat ze het wel doen. Nou ja, dat wil ik zeggen. Het is, een, het is echt wel een toegevoegde waarde. En, en zeker gezien tablets en smartphones alleen maar een populariteit winnen qua mobiel tv kijken. Lijkt me dat uh, een gemiste kans. Maar UPC wacht denk ik op uh, een hele nieuwe set -box waar ze dit jaar mee komen. Met allemaal een eigen geïntegreerd smart tv platform en alles erop en eraan. Dus dat, uh, dat komt nog wel. Oh ja, Maar daar weet jij natuurlijk veel meer van omdat <tus> uh, je met die tv's ook bezig bent. Ja, ja dus daar gaan we <tus> nog wel wat van horen dit jaar. Nee, maar het, het werkt prima hoor. Er daar uh, ook uitzendingen gemits en dat soort dingen. Voor iemand die super weinig tv kijkt, omdat het allemaal niet zo interessant vindt, mm -hmm. gebruik ik het nog relatief vaak. Dus het is een van de populairdere apps op mijn, op mijn ding hoor. Oké, okay, nice. Dus, uh, maar de buurman heeft al en uh, ik heb hem daar niet echt vaak over over klagen. Nee, nee, goed. Ik, ik, heb, ik heb het nog niet getest. Uh, ja, ik kan het hier ook niet testen. Oké, okay, nou en Paper? Ja, het is een coole app. Ook nog niet getest. Uh, ja, uh, ik ben niet zo fan van nou uh, die dingen kopen erin. Ik vond het een beetje duur uiteindelijk zelf. Uh, maar ik komt omdat ik ook een paar andere tekenprogramma's en zo erop heb staan. Maar ja, qua UI is het een prachtig mooi app. Speel jij dat uh, Draw Something ooit? Alleen tegen mijn moeder. <laughs> ja, ik word er zo moe van. Kijk, dat, dat uh, woord. Uh, hoe is dat woordfeut? ja word ja, vergeet ja, ja, ja. die da, daar had je nog wel dat was nog wel lastig om te cheaten zeg maar ja daar kon, daar kon iemand natuurlijk om een woordenboek erbij pakken maar hier heb ik, kom ik zoveel mensen tegen die gewoon het woord opschrijven ik heb het ook allemaal afgegooid net, na een paar dagen dus, ja maar je moet of je moet, uh, tegen bekenden. Je kan gewoon tegen een bekende spelen. Ik bedoel, als jij zegt van... Oh, ik vind het wel leuk om één keer in de zoveel tijd te doen. Maar tegen mijn moeder heb ik ook gezegd... Van, ja, soms stuur ik gewoon drie dagen en eet. En nu heeft ze door dat je ook kan nudgen. Dus dat is een beetje jammer. Dan krijg ik zo'n melding van... Hé, hey, hey, ze zitten wachten op je. Maar uh, uh, dat is een beetje jammer. Maar voor de rest vind ik dat niet zo heel veel, uh, nee. nee. Maar wel een geniaal. Dus, uh, uh, uh, juiste app op het juiste moment. Ja, absoluut, absoluut. Oké, okay, Google... Nou, daar eens even over hebben. Google eigen tablets, eigen winkel. Uh, eigen tablet, daar hebben we het natuurlijk al een aantal keer over gehad. Hè. De Asus zou samen met Google wer uh, werken aan een uh, 7-inch tablet. Die voor 199 of 249, wat het ook mag zijn, dollar, uh, binnenkort op de markt moet komen. Uh, met dan wel of geen Tega 3-processor. Dat is dan ook weer de vraag. Eigenlijk is er over de specs nog uh, weinig bekend. Maar Google wil een beetje op prijs gaan concurreren. En op die manier Android... Uh, ja, wat terrein laten terugwinnen ten opzichte van de iPad. En een andere manier waarop ze dat willen gaan doen is een eigen online winkel beginnen. En dan wellicht als, als onderdeel van het Play concept. Ik weet het niet hoor, ik kom zo meteen nog wel op. Um, waarin ze hun eigen tablets die dan door een Samsung, een Acer of een Acer of wat dan ook geproduceerd worden. Uh, daar gaan verkopen zonder tussenkomst van de middleman, dus de retailer. Uh, ja, nog steeds even voor de duidelijkheid. Als ze een 7-inch uitbrengen, denk ik dat ze juist niet tegen de iPad concurreren. Maar dat gezegd hebben, uh, dat zou dan een Nexus-tablet moeten worden, toch? Zei je. Ja. En dan zijn er die andere, dat zijn een soort Nexus-light-tablets. Ja, of juist toch hè? Ja, nee, ja maar Google-preferred, zeg maar. Ja, precies. Mm. Oké, okay, uh, aan de ene kant denk ik van, uh, wauw, nog meer differentiatie. Want nu heb je al... 80 verschillende Androids. En dan heb je ook nog Android-versies die wel en niet met Google uh, zegen draaien, weet je wel. Mm -hmm. En dan heb je straks ook nog uh, Android-software die wel draait met Google zegen... maar niet binnen de hardware-eisen voldoet. En hardware die wel aan alle twee kanten voldoet, aan software en hardware. Uh, uh, dat klinkt me aan de ene kant wel wat onduidelijk. Uh, aan de andere kant, als dat ze dat heel succesvol kunnen maken... zeg maar op het niveau uh, Apple Store of zo, weet je wel... Niet eens uh, fysieke winkels hoor, maar gewoon dat mensen denken van oké, okay, daar ga ik heen om een, om een Apple product te kopen. Als ze daar dus kunnen hebben van daar ga ik heen om mijn Android product te kopen. Dan hoop ik dat ze gewoon uh, met twee of drie fabrikanten doorgaan. En zo snel mogelijk van al die andere dingen uh, afgaan uh, als ze dat hele open source gelul. Want dat lijkt me tot nu toe uh, uh, uiteindelijk toch wel redelijk in hun kont te bijten. Ja. Veel te veel differentiatie. Uh, fragmentatie, sorry. Ja, precies. Maar het open source, de, de, daar is natuurlijk Android uh, groot mee geworden. Of tenminste, dat is wel een van de, ja. de belangrijkste dingen. En daar zullen ze natuurlijk niet snel mee stoppen. Nee, nee, maar daarom kan je natuurlijk dan wel, zeg maar, via Preferred Stores kan je bepaalde merken gaan pushen. Ja. En ja, dat is ook het idee, je inderdaad. Beperken. Ja. Ja, en dat zou, want uh, we hadden het net bij de cijfers even vergeten. Er zijn ook deze week of zo cijfers uitgekomen. Voor iedere dollar die er wordt besteed in de Apple uh, App Store... Mm -hmm. wordt er 89 cent besteed in de Amazon Store. Yeah. Super nice. En dat hebben we volledig voorspeld. Al in eerdere podcasten en artikelen op je website. Uh, ik heb er regelmatig ook met jou over gehad. Amazon gaat het crushen. Ja. En dat blijkt nu redelijk uh, waar te, uh, te worden. Terwijl je dus helemaal niets meer hoort over de hardware. Of hoor je niet meer zoveel geruchten of uh, hoe noem je dat... Bus over. Uh, maar goed, ze crushen dat lekker stil. Uh, en eigenlijk op Android, maar niet als Android geprofileerd of wat dan ook. En het echte Android, zeg maar, al die andere Androids. Mm -hmm. uh, met hun Play Market. Dat is voor iedere dollar. The, uh, Apple Store 89 cent. Uh, uh, Amazon. En weet je hoeveel het bij Google is? Nou, zeg 29 cent. Zo. So. Kijk, en, en, en, en, en jij hebt het zo uh, Ik heb volgens mij een draft bij jou op de website staan een, een soort column die ik wil schrijven, kip en ei. Mm -hmm. uh, dat is een verhaal hè. Zo wie is er eerder kip of het ei? En dat is hetzelfde. En ik noem het gouden, omdat het, het nu omgaat van het, ze komen in zo'n cirkel, visueuze cirkel terecht. Want developers die zien van hey, de meeste, want deze week in tablets hè. De meeste mensen die een tablet hebben, hebben een iPad. Ja. Daar wordt het meeste geld uitgegeven. Mm -hmm. Dus wij gaan daar voor apps schrijven. Mensen die nog geen tablet hebben, die lezen wat reviews en komen er snel achter. Hé, hey, een tablet is leuker als je goede apps erop hebt. Mm -hmm. Android heeft minder apps. Sterker nog, de apps die ze hebben zijn niet zo goed va vaak. Er zijn maar een paar handen vol goede apps. Mm -hmm. Dus we gaan naar iOS, want die hebben bergen apps. En dan krijg je weer de developer die zegt, hé, meer nieuwe mensen. Laten we voor dat platform gaan, gaan developen. En dan heb je dan de, de tweede keus, zeg maar. Dat wordt dan heel snel Amazon. Maar daar hebben we als Nederlanders weinig aan nog steeds op het moment... En Google heeft er als Android-platform weinig aan... omdat Amazon zijn eigen reglementen daarvoor ook opstelt. Maar wat, wat kan Google daar nog aan doen dan? Want je, je hebt al een keer een artikel geschreven over de design guidelines. Ze zetten hele goede guidelines neer om optimale applicaties te creëren. Maar het wordt gewoon niet gedaan. Ja, nou ja Het is gewoon nog niet interessant, want er zijn nog maar, weet ik veel... Ik, ik, ik noem het altijd gekscherend 7, maar er zijn nog maar een paar Android 4.0 tablets op de markt. Mm -hmm. En die worden wel verkocht, maar niet nowhere near belachelijk hoge uh, getallen, ja, zeg maar. maar. Dat is dus het kip-en-het-ei-verhaal. Ja, wie de, moet er dan als eerste beginnen? Nou ja, precies. Uh, Google zit in een super lastig pakket in dat, uh, in dat opzicht. Want, uh, want in principe moet Microsoft, die komt voor hetzelfde probleem te staan, maar die zit daar heel. Uh... Nou, tenminste, daar heb op... ik minder het idee van, dat gaat niet lukken. Nee, Microsoft heeft een heel ander probleem. Maar Microsoft heeft zometeen met hun Metro-interface, hebben ze gewoon één ding. Uh -huh. En één ding is geen fragmentatie. En Android, die zit in dat lastige pakket. Alleen het probleem is, na drie, vier jaar is nu duidelijk dat er geen verbetering in zit te komen. Want om bij te blijven... en al die fabrikanten tevreden te stellen... dat ze iedere, iedere zes maanden zeg maar, een vlaggenschipmodel kunnen lanceren... Uh -huh. moeten ze ook nieuwe versies van Android blijven uitbrengen. Maar wat weten we nu ondertussen... wat er gebeurt als er een nieuwe versie van Android uitkomt? Wordt de fragmentatie erger, niet minder? Ja. Dat is een probleem en dat, is dus, dat wekt niet genoeg vertrouwen. Combineer dat met dat mensen op Android minder geld kennelijk uitschijnen te geven, dat er gewoon minder markt is. Ja, dan is dat dan heel snel een logische en juiste keuze om er niet voor te gaan schrijven. Zou dat sideloading, die mogelijkheden en, en dergelijke, het, het meer opene besturingssysteem zeg maar, zou dat een reden kunnen zijn dat mensen minder geld uitgeven? Uh, onder andere, uh, uh, maakt het is ook een reden dat, uh, ik, ik heb zo'n stukje gelezen, ik kan even niet zo snel de namen uh, uh, via marco.org, kan je ergens naar beneden scrollen en uh, daar wijst hij een link naar uh, een, een Android developer, uh, die als een van de redenen waarom hij liever niet meer voor Android gaat schrijven uh, werkt, is ook van... Mensen doen wel van, oh, het is zo fijn dat je sideloading van apps kan doen en dat je torrents kan doen op je, op je tablet. Maar dat betekent dus dat ze diefstal ook heel makkelijk hebben gemaakt. Dus als je een populaire app hebt, al die 14, 15-jarigen, die zijn handig. Die drukken op Google in .apk. Dat is dan niet een goede voorbeeld omdat het een gratis app is, maar noemen uh, betaaldedureapp.apk. Mm -hmm. en die zeggen hey, even een vinkje in de instelling en sideloading uitzetten en ja hoor, rammen erom mee en dat is ook een nadeel en de Android is gewoon op het moment even een perfect shitstorm zeg maar aan nadelen ja. dat is gewoon heel vervelend ja, daar komen ze ook niet zo op vanaf, dat, dat los je niet binnen twee maanden op dus... nee, dat is, dat is heel lastig en uh, uh, ik weet dat dat heel erg is klinkt maar ik heb meer vertrouwen in, in, in Apple, maar ook zelfs meer vertrouwen in Microsoft ondertussen. Ja. En dat is toch wel raar. Eh, eh, eh, terwijl het voor smartphones nogmaals anders is. Nou, oké. Okay. Dus. Dat is wat ik ervan denk. <laughs> Precies. Ja. Maar goed, eh, over Android, dan zijn we nog niet over klaar. Uh, ja, ja, ik wou even aan je vragen. Welke hebben we nu allemaal een 4.0? Want ik heb gehoord dat er meer zijn dan één. Um, nou, opvallend is dat steeds meer budget tablets een 4.0 update krijgen en dat we eigenlijk over de, de populaire galaxy tabs uh, en de, de, de Iconia-tabs maar weinig horen. Want uh, Jarvik heeft uh, deze week updates uitgerold voor uh, onder meer de tablet die jij getest hebt, was de tab 260 volgens mij. Okay. Dus uh, die kun je allemaal downloaden via de website van Jarvik. Die besteden daar best veel uh, tijd uh, aan en, en steken daar veel moeite in. En dat betaalt zich nu uit, want als budget-tablet-bezitter heb je nou de toegang tot Android 4.0. Terwijl jouw collega waar je jaloers op was, nog met Android 3.2 zit. Waar was ik jaloers op? Nee, over het algemeen hoor. Dat je met een budget-tablet vaak denkt dat je achterloopt. Maar je loopt niet meer achter, je loopt gewoon bijna voorop. En zo'n point of view heeft laatst budget-tablets naar Android 4.0. Ja, ik vind het nog steeds. En daar hebben we het elke week weer over. Van waarom horen we maar niks van Samsung Acer, Toshiba. En, want uh, de Galaxy Note, hè, dat is een van de meest populaire producten van uh, mm. Samsung op dit moment. Die zou uh, dit kwartaal, of welk kwartaal zitten we? Die zou in ieder geval uh, onlangs een update naar Android 4.0 gehad moeten hebben. Maar dat is weer uitgesteld. En dan hebben ze wel weer smoesjes van, ja dan krijg je er extra software bij voor de Stylus. Boeit niet, kom nou gewoon met die update. Doorwerken. Ja, maar ja, goed, ja. het gaat. Het, het, het wordt steeds oh, oh. duidelijker dat het niet meer gaat om de updaten. Nee, het gaat om nieuwe producten. Het gaat gewoon om verkopen. En, en, en, en dan moet het, vind ik het heel belangrijk om het erbij te zeggen: 2.3 als, als telefoon-OS. Mm -hmm. Ik bedoel, de, de Note, ik heb hem ook een tijdje gebruikt. Jij hebt hem ook gereviewd volgens mij, hè? Ja. Eh, hartstikke leuk ding. Ja, oké, okay, daar is helemaal geen probleem mee. Dus, nee, maar ik bedoel, daar zit je niet echt soort van... ...iedere avond te checken of de update ervoor is. Nee, precies. Als je zo'n crappy... ...kutte 8,9 <laughs> hebt. Ja. Uh, en ik weet dat mensen zichzelf voor de gek houden dat het goed genoeg is. En het is niet goed genoeg. Dat staat in al mijn reviews. <laughs> uh, het is gewoon echt heel jammer. Ja. En, en, en daar, nogmaals, ze zijn gewoon te duur... ...om ermee akkoord te gaan. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Je hebt laatst die 7.7 gehad. Ja, goed. Wat was, was dat ding? 6.700 euro? Ja, volgens mij 5.5 of zo. Ja, nou goed. Zeg 600. 600. Uh, ja, dat is gewoon belachelijk. De... Hartstikke mooi ding. Ja, maar het huh? besturingssysteem, mee. besturingssysteem is er gewoon nog niet. Dus ja. Helaas. Nee, Oké, okay, dus de Javik heeft update. En ja. uh, nog meer? Ja, Jarvik, point of view. Ik zit even terug te kijken. Nou hoor. Ik heb het niet allemaal uit mijn hoofd. Dit hebt natuurlijk de Transformer, uh, eerste ja, generatie. Ja, uh, de Argos uh, tablets hebben Android 4.0 gekregen. De Argos high-end tablets dan. Ook nog niks van de Argos budget tablets overigens. Niks gehoord. Maar Argos kennende zal het uh, eerder nieuwe tablets lanceren met Android 4.0. Omdat ze updates uit gaan brengen. Ja, maar dat zei Jarvik ook, hè? En dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dat hebben ze uiteindelijk... Of, uh, ja, zelf, maar dat vind ik wel vreemd. Maar... Want die hebben dus nieuwe tablets gelanceerd. Dat zeg maar ja. De Jarvik Tab 264. Die is dan Android 4.0. En dat is het enige verschil met de Tab 260. Maar de Tab 260 krijgt nou ook een update naar Android 4.0. Ja, wat ik zeg... Dat is dus gewoon een marketing trucje. Om die eerste paar weken even snel die 264'en te verkopen. Ja, maar die zijn nog niet te kopen. Waar... waar alleen een nieuwe doos omheen hoeft te doen. ja, ja. ja. E e e e en dan kan je je bestaande klant iets tevreden stellen. Alleen Samsung en zo die, die zeggen van nee, koop maar gewoon een nieuwe. Ja, en consumenten zijn soms zo gek dat ze dat ook doen. Um, Oké. Okay. Uh, wat ik me afvroeg, hè? over de Transformer originele Prime of zo. Hoe noem je dat ook weer? De eerste, bedoel je? Ja? Gewoon de daar hoor je heel veel klachten over die, die updates. Er staan bij jou drie, vier posts met 50 comments of zo. Ja. Uh, Skut? Ja, precies. Uh, is dat bij de andere upgrades ook? Ja, er zijn nog zo weinig upgrades dat dat, dat eigenlijk niet, niet te zeggen valt. Want als dat is bij een Jarvik of een Point of View, hoor je daar heel weinig over. Want er zijn niet heel veel mensen die er een hebben. Um, en nou, ik... daarbij zijn Jarvik en Point of View volgens mij ook nog eens gedeeltelijk Nederlandse bedrijven. Dus ook wel met een redelijk goede customer support hier in Nederland. Okay. Dus dat moeten we nog even afwachten. Want het is inderdaad de Aces die momenteel de meeste problemen daarmee heeft. Mm -hmm. Nou, laten we dat in de gaten houden komende tijd. Ja. Um, Oké. Okay, um, uh... je, je vroeg je nog af welke, welke tablet mijn favoriet is qua Android. Nou, of niet? Ja. Als ik je nou 500 euro geef of 600 euro, welke ga je dan halen? Een iPad, een uh, Android ding, wat ga je halen? O, dat is weer gevaarlijk hè, dan ben ik weer een, een Apple fanboy. Oké, okay, als je geen iPad mag halen, welke ga je halen? Als ik geen iPad mag halen, dan ga ik wachten op de Transformer Pad 300. <laughs> zo grappig joh. De Bart is 2,5 jaar oud en dit is gewoon geen één tablet op de markt die je wil hebben. <laughs> ja, maar bij mij is het dan ook wel zo van ja, ik wil het beste van het beste hebben. En als ik nou iets koop, niet zo of twee maanden oud. Dat is toch wel zo. Dat maar... is, is altijd zo. Maar is zeker, het het pad... zeker met Asus ja precies dan uh, hoef je nog geen twee weken te wachten. Asus die heeft uh, hun schema die stellen ze zo op van oké okay, we gaan een nieuw product ontwikkelen oké okay, die is bijna af we gaan het nieuwe product gaan we aankondigen wanneer gaan we dat aankondigen Hmm, laten we dat op dezelfde dag doen dat we onze vorige aankondiging op de markt gaan brengen. Ja. Zodat we lekker, lekker passend hebben. Dan kunnen de mensen naar één pers-event in plaats van twee. Echt serieus, de, de, de pers-tiefers. Um... Nou ja, goed, maar het zou de transformaar worden. Het is gewoon puur omdat ik dat uh, keyboard-combinatie-ding nog steeds interessant vind. Daarna zijn ze in mooie kleuren te koop. En wordt het waarschijnlijk ook tegen een redelijke prijs van 399 euro aangeboden. Ik denk dat, dat het leukste is als je drie transformers A300 of zo koopt, want dan kan je zien rood, wit, blauw. Dat ziet er zo leuk uit in je tas. Oh, die. Ja, maar waarschijnlijk koopt de witte niet op de Nederlandse markt. Oh. Oeh. Maar ja, goed, daarom zit ik ook niet in Nederland. Ik koop gewoon Witte. Uh. <laughs> Oké, okay, uh, ik uh, denk dat we er weer genoeg van hebben voor deze week, toch? Ik uh, zit even snel te kijken. Ja, ik kwam nog even naar uh, de Mediaon Live-tab, daar kijk ik de laatste tijd heel veel reacties over, want uh, blijkbaar is dat ding heel populair. Ah, ja, hij is aan de prijzige kant hoor, dat vind ik zelf. Maar gewoon, uh, bij de Aldi uh, is die sinds afgelopen zaterdag weer te koop en inmiddels al wel uitverkocht volgens mij, 399 euro. Um, net zoals een iPad. Net zo duur als een iPad, uh, nou ja, doe ermee wat je mee wilt doen. Uh, en bij Medion uh, was die ook sinds zaterdag te koop voor 30 euro meer, maar daar is die ook al uitverkocht. Dus dat ding gaat, uh, of ze hebben helemaal geen voorraad of hij gaat heel erg snel. Maar gezien de reacties die ik krijg op de website is dat ding best populair. <coughs> Snap ik niet. Ja, goed. En uh, in Duitsland is er al een nieuwe versie met een langere batterijduur en wat kleine verbeteringen op de markt gebracht. Dus die zal binnenkort ook naar Nederland komen. Cool. Yes. Oké, okay, um, Nou, deze week blijf je gewoon uh, lekker thuis in Italië. Ja, ik heb nog behoorlijk wat te doen. is uh, eerste nadeel van meerdere websites hebben het leven, of het, het leven, het werk houdt nooit op. Oké, okay, nee, maar ik wou meer zeggen van volgende week uh, kunnen we gewoon weer uh, op het normale schema. Oh, ja, ja, ja. Ik, ik ga voorlopig niet meer op vakantie. Tenminste, de komende drie maanden niet. Op een rustig tempo de podcast opnemen. Ik beloof dat ik nu ook weer achter mijn computer zit. Ik hoop dat de geluidskwaliteit een beetje redelijk was. Ik ga mijn best doen. Ik ben geen held in GarageBand en al die dingen, maar... Ja, doe, doe, uh, het vat, al, vat allemaal wat te overzien. Het is niet zo heel lastig en je hoeft geen intro's en zo. Je hoeft alleen even één keer te splitsen en na ertussen te zetten. Maar goed, volgende week op het nieuwe schema. Uh, uh, laat een reactie achter op de post of op sociale netwerken in de iTunes of wat dan ook. Uh, dit was aflevering 28. Uh, Martijnse nieuws. Als je het niet kan wachten tot volgende week, kan je lezen op tabletsmagazine.nl. En ik uh, plaats daar ook regelmatig stukjes als... Uh, ja. Gast. <laughs> Whatever. Als auteur, als auteur. Ja, uh, dus uh, tot volgende week. Tot volgende week.